Muitscheurs met het Ennebad-journaal. Een tas met daarin mogelijk explosieven. De tas werd ontdekt in een leegstaande loods in Krimpen aan de IJssel. De explosieve opruimingsdienst en de brandweer doen onderzoek. Een aantal woningen in de buurt van de loods zijn ontruimd. In Madrid zijn rond de 30.000 ouderen de straat op gegaan, ze eisen hogere pensioenen. In Spanje wonen bijna 9 miljoen pensioengerechterden en de pensioenen zijn al een paar jaar bevroren. Er wordt geen inflatiecorrectie toegepast. Nu de economie weer groeit, willen de Spaanse ouderen daar ook van profiteren. De demonstranten zijn vooral kwaad op de regerende Partido Popular, omdat die de afgelopen jaren in de pensioenpot zou hebben gegraaid. In Turkije is journalist Sahin Alpay alsnog vrijgelaten. Hij was veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid... bij de mislukte coup in 2016. Alpay zou banden hebben met de Gulen-beweging. In januari oordeelde het Hoge Rechtshof... dat hij en een collega moesten worden vrijgelaten... omdat hun fundamentele rechten werden geschonden. Maar omdat volgens de Turkse minister van Justitie... het Hoge Rechtshof buiten zijn mandaat handelde... blijven de twee vastzitten. Vanochtend kwam Alpay toch vrij... Over het lot van zijn collega is niets bekend. Alpay heeft wel huisarrest en mag Turkije niet verlaten. Bij de eerste 500 meter bij de wereldbekerfinale schaatsen in Minsk... is het podium bij de mannen helemaal oranje. Hein Otterspeer reed met 35-6 honderdste... verrassende de snelste tijd in een baanrecord... De verschillen daarachter waren miniem. Jan Smekens werd tweede in 35.07... en Ronald Mulder klokte met 35.08 de derde tijd. Het weer in het noorden is het zonnig, in het zuiden kan het nog licht sneeuwen. De temperatuur ligt rond het vriespunt. De wind is krachtig tot hard. Vanavond en vannacht opklaringen bij 5 graden onder nul. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is van de ANWB.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 Lekker lekkere meezing plaats aan begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag. We beginnen terug naar 1986 met John Farnham en Your the Voice. Ja, dat brengt meteen bij de voice van Albert-Jan. Die gaat vertellen wat er allemaal in dit uur gaat gebeuren, Albert-Jan. Nou ja, zoals u inmiddels weet staat SV Zandvoort met 1-0 achter tegen VEW in de uitwedstrijd. En tegen de klok van kwart over drie gaan we weer schaken met John Lemmens... voor het verslag van het einde van de eerste helft... Hopelijk is er in die stand wat veranderd, maar, want VEW zou voor SV Zandvoort geen probleem mogen opleveren. Maar goed, 0-1 laat ons toch, uh, uh, of 1-0 e voor VEW, laat ons toch anders denken. Tegen de klok van kwart over drie, terug naar John Lemmens. Uiteraard rond de klok van half vier, zoals u van ons gewend bent, de evenementenagenda. En verder hebben we in de tweede uur natuurlijk ook nog... ...divers ander Zandvoorts nieuws en ook van koninklijke bloeden. Oh Ja, ja, ze komt, ze komt naar Zandvoort. Maar daarover later meer. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende uur... ...ook het komende uur te blijven luisteren en kijken... ...naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Wij zeggen Zandvoort, een hele goede middag... En nou de radio lekker aan want We hebben nu de nieuwe single van Marshmallow en uh, Anne-Marie. Hier is Friends... Hey, you crazy we're nothing more than friends you're not my lover more like a brother i know you since we were like 10 yeah don't mess it up talking that shit only gonna push me away that's it when you say you love me that made me crazy here we go again don't go you f spell friends, F-R-I-E-N-D-S, get that shit inside your head, no, no, yeah, uh, uh F-R-I-E-N-D-S, <laughs> we're just friends, so don't go looking at me no. with that look in your eyes. Momenteel een groot hit in de diverse hitparades, ook in onze eigen Europese hitlijst, de Euro Breakdown. De single van Emery, samen met Marshmallow, Mello. de uh, single Friends. Ja, we gaan weer naar dat uh, oh zo koude voetbalveld, waar het niet echt best gaat met de uh, SV Salford Sean. Uh, nee, nee, we staan meteen nog achter. En ik heb een tijdje te denken, waar moet ik dit team nou mee vergelijken? En toen dacht ik, ja, dat is, het zijn de raadsfracties van afgelopen jaar die niet met elkaar communiceren. Elkaar toch niet konden zien en dat gebeurt nu ook op het schelm. Ja, oké. Okay, nou ja, vanmorgen klonken ze trouwens uh, heel erg, uh, heel erg uh, hetzelfde, een beetje hoor. De, de, de mensen uit de raad. Ja, ja, ja. Dat is uh, <laughs> het voorstel, dat ik dan maar zeg. Oké, oké, oké. Nou, we hebben het vanmiddag. Hebben het uh, lekker over het voetbal van SSO? Nou ja, lekker. Je zegt het gaat niet al te best. Nee, nee. Het is geen leuke wedstrijd van beide kanten, niet hoor, moet ik zeggen. Het is niet dat we zeggen, zo'n voet, voetbal is slecht en andere goed. Nee, het is natuurlijk, ik ben van overtuigd dat die temperatuur meest veel. Want het is op dat veld natuurlijk ijsig gekuit, want die wind. Kijk, wij hebben hier nog een dikke jas en een hut en een shalom. Maar dat hebben die jongens niet, dus die, die hebben er echt last van. En, en ik denk dat je dan ja, toch wel je spel beïnvloeden moet. Het was een heel rare en net een koepeloze, ik ging in de achterzoek. En toen werd het 1-0 voor VW. Maar daarna is het wel echt voor 60-70 cent op het OML geweest. Maar die laatste paasteese, die komt het dan weer niet door. Nou, dan gaan ze weer terug naar Onschal. En, uh, en dan, uh, ja, dan spoort het daar weer. En dan gaat we het heel op. Maar... Ja, zo'n is dat probleem, denk je, in de pauze op te lossen met een iets andere opstelling bijvoorbeeld? Ja, nou, Miro werkt derde kant uit. En dat is wel opvallend, want die is niet zo gauw in de wissel, maar ik weet niet wat ermee gewerkt. En daar is voor in de paas Paul van de Oort. En, uh, en misschien, nou ja, waarschijnlijk gaat het, toch het door een, een verhaaltje doen. En uh, om. Uh, maar geen Paul, nou, er wordt een Paul nu gespeeld. En over de knie, hetzelfde. En dat is Zandvoort op dit moment. Dat wil je zeggen, want ze staan natuurlijk dik bovenaan. 11 punten los voor nummer 2. Die speelt vandaag niet. Omdat die tegen de club moet. Die er inmiddels al uit is. En waar wij van verloren hebben. Dus nou ja, dat betekent dat wij ons geen drie punten afgaan, maar wij de tegenstander wel. Die er al tegen gespeeld hebben. En. Uh, ja, nee, het is afwachten. Het is gewoon afwachten. Oké, okay, nou we hopen op een uh, wat betere tweede helft. Dat hopen wij hier allemaal, dan worden we het daar warm van. Zo is het, John. Dankjewel voor dit moment. En uh, zo meteen uh, in de tweede helft komen we uiteraard weer bij John Lemmers terug. Daar bij VEW, waar het op dit moment 1 tegen 0 staat. Dus werk aan de winkel voor SV Zandvoorts. Let's do Waren de Bengals en Walk Like an Egyptian... Ja, ...brengt ons ook meteen bij de evenementagenda... ...van half vier dadelijk. Waarschijnlijk heb je daarin wel nieuws over... ...de 30 van Zalvoort, Albert-Jan. Walk Like an Egyptian. Ja, uiteraard. Dan kunnen ze uiteraard weer hun best gaan doen. Lekkere wandelen volgende week. Zaterdag in Zandvoort. En zondag natuurlijk de Sequiren. Dus weer een mooi sportief weekend... ...volgend weekend hier in Zandvoorts. En hier is Welen.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 Uh, Outlaw in, en dat was de nieuwe single van Welen, en daarmee moeten we het gaan doen in Portugal, in Lissabon, Albert-Jan. Uh, ja, en uh, ja, ik moet zeggen, uh, je moet hem wel vaker horen, maar hij wordt steeds beter. Hij wordt steeds, uh, steeds lekkerder. <laughs> ja. Hé, hey, uh, jij hebt je helemaal opgedirkt voor de uitzending van vandaag. Alleen jammer dat dan één webcam het niet doet, hè? Ja, nee. Dan dus... kunnen ze net uh, jou niet zien, maar ik ben wel uh, uitgebreid in beeld. Hallo, hallo, hallo, hallo. Ik, ik ben helemaal in oranje. Ja, helemaal in het oranje. oranje oh. nee, jolande die uh, stuurde even een bericht en zegt, nou kan ik die Albert-Jan gewoon niet zien. Kijk, dat doet me nou duidelijk, ja, Toch iemand die aan mij denkt. Dat bedoel ik. En wie ook uh, aan de denkt, is koning Maxima. Vandaar dat ik oranje haar heb nu. Want koning Maxima komt namelijk naar een Nieuw Unicum. Hare Majesteit Koningin Maxima zal op 11 april aanstaande Nieuw Unicum bezoeken. De vorstin woont daar een congres van de Internationale MS-Federatie bij, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Aanleiding voor haar bezoek is een bijeenkomst van de 50 afgevaardigden van het MS International Federation. Zij komt op uitnodiging van de stichting MS Research... een belangrijke samenwerkingspartner van Nieuw Unicum. Stichting MS Research is in de Nederlandse vertegenwoordiging van de MSIF... en heeft dit jaar de rol van gastland van de MSIF-bijeenkomst. Nieuw Unicum is een expertisecentrum op het gebied van multiplusklerose. Colleen Maxima zal tijdens haar bezoek presentaties bijwonen... over de multidisciplinaire interventies bij MS en het promotieonderzoek naar de meerwaarde van deze interventies. Vervolgens brengt de koningin een werkbezoek aan Nieuw Unicum. Tijdens de rondleiding zal ze bij verschillende afdelingen langskomen... en met cliënten en medewerkers in gesprek gaan. Nieuw Unicum is verheugd en trots dat ze tijd wil vrijmaken... om met de eigen ogen te zien en te ervaren... wat deze organisatie nu zo uniek maakt... Dus nogmaals, zet het in uw agenda. 11 april, als u een, een glimp wil opvangen van onze koningin... ...op 11 april komt ze naar Nieuw Unicum. En wil je het bericht nog een keer nalezen? Ga dan naar de ZFM-app. Ook oh, daar staat dat bericht vermeld. Kijk even onder ZFM Sanford in de Play Store of de App Store. Fresh at east that loud, no way, no the Fresh at teach that loud, I, I, I bump up like a traffic jam hey, I was quick to pay that girl like, uh, sound He go, hey, take it on.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 Zien, ga dan naar www.zv-live.nl. Als je dan goed kijkt achter die rechte box, daar zit Albert-Jan dan. Ja, kan je toch nog een glimp van hem uh, opvanger zo nu en dan. Ja, want, uh, ja, dat is wel zo bijzonder gewoon om uh, Albert-Jan te zien op de webcam. Brengt ons ook bij de laatste plaats voor de evenementagenda. Hier is Gers Pardoel. Graag tot zo.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 Beter we doorheen, want met jullie ben ik nooit meer alleen. Want jij bent zo bijzonder, veelt wijn in mijn gedachten, kan niet denken aan een leven in een wereld zonder jou. Want jij bent zo bijzonder, veelt wijn in mijn gedachten, kan niet denken aan.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 I'm Gedachten kan je denken aan een leven in een wereld zonder jou. Want jij bent zo bijzonder, veel in mijn gedachten. Kan niet denken aan een leven in een wereld zonder jou. Want Heel jij raar hè als ik deze plaat van een uh, gestar doel is zo bijzonder bij hoor. Moet ik meteen weer denken aan de Passion... want dat gaat er ook weer aankomen, Albert-Jan. De Passion 2018 op tv, weet je wel... met al die uh, muzikale optredens... en de optredens van uh, diverse bekende Nederlanders. Met Norlie Beijer als vertelster. Nou, dat kijk. Vind ik, uh, Ja, die heeft een mooie, mooie stem, hè? bekend van het nieuws op uh, het NOS Journaal... en natuurlijk nog vele andere bekenden. En ben ik ben erg benieuwd naar de nummers... die ze dit jaar gaan uh, ten gehore zullen brengen. 29 maart, dan weten we het. Goed, half vier de evenementagenda... Laten we beginnen met het kerkpleinconcert morgen in de protestantse kerk. Uh, het brengt deze keer twee jonge dames, Wietzke Holtrop op cello en Serika Saito uh, op piano... zullen de toehoorders in hogere sferen brengen. Op het programma staan werken van onder andere Robert Schumann, Peteris Vaskes en Gabriel Fauré. Het concert wordt gegeven in de protestantse kerk aan het kerkplein. Het begint om drie uur. En de deur gaat om half drie open. De entree bedraagt 5 euro en waar u tevens een programma voor krijgt. En ook morgen zal de Zandvoortse band van Castle Life weer een live concert in het Amsterdams Beach Hotel verzorgen. Onder de noemer van Castle Life and Old Friends zal ook een aantal muzikale gasten acte de présence geven. Het gratis toegankelijk concert vindt plaats in restaurant Ebb en Vloed en begint om 4 uur tot ongeveer 8 uur. En tevens maakte Van Kessel bekend dat hij met zijn band... Voor, de eerst, voor het eerst in Zandvoort op Koningsdag zal optreden. Ron Brouwer van Lauw en Hardy heeft de groep gecontracteerd... om overdag bij hem te komen spelen. En morgen uh, staat er ook geprogrammeerd de Strandmarathon uh, van Scheveningen. Dat wordt een frisse dag, denk ik. En uh, er is jazz in het wapen van Zandvoort. En het begint om vier uur met String Things, virtuoos Banjo Duo... En dat begint dus om, zogezegd om 4 uur in het Wapen van Zandvoort. Uiteraard op het Gasthuisplein vanaf 4 uur. Dan gaan we naar volgende week. Nou, dat wordt een gezond weekend hoor. Een heel gezond weekend. Sportief, hè? En sportief. We beginnen op 24 maart, s morgens om 8 uur met de 30 van Zandvoort. Dit sportieve weekend wordt zaterdag 24 maart afgetrapt door de wandelaars tijdens de 30 van Zandvoort. Niet voor niets heet dit wandelevenement wandel van een Champion de 30 van de Zandvoort. Al het unieke van de Noord-Hollandse badplaats en de directe omgeving... komt samen in deze afwisselende route van 30 kilometer. Je start de wandeling op circuit Zandvoort en wandelt daarna over het Noordzeestrand... door het Nationale Park Zuid-Kennenwalland en langs de ruïne van Brederode... en het landgoed Duin en Kruidberg. Toch iets minder kilometers maken? Dat kan ook, want kies dan voor de 18 kilometer... met onder meer een bezoek aan het prachtige Vogelmeer. Je finisht in de gezellige dorpskern van Zandvoort... waar je natuurlijk na afloop van je prestatie op een van de vele terrasjes kunt vieren. Kijk voor meer informatie van het 30 van Zandvoort even op de website... www.zandvoortsequieren.nl, www.zandvoortsecueren.nl www En ook op www.30vanzandvoort.nl www.30vanzandvoort.nl Gaan we naar 25 maart vanaf half negen tot vier uur middags dan is het weer tijd voor de voorjaarsklassieker De Omloop van Zandvoort. En deze start vanuit de spectaculaire pitsstraat op het circuit Zandvoort... en je fietst een grote ronde van 4,2 kilometer... over het uitdagende en heuvelachtige circuit. Het is een echte tijdrit. Je rondetijd op het circuit zal namelijk officieel worden geklokt. Hierna neem je wat gas terug en volg je de afwisselende route door het Duingebied... en langs de Bloembollenvelden richting Noordwijk. Langs de route zijn er verzorgingsposten. De sfeervolle finishes, eh, Ook in het centrum van Zandvoort. Waar je op een terrasje ook weer kunt lekker nagenieten van je wielenprestatie. Ook voor deze, meer informatie over deze omloop. Een fietsevenement. Op 25 maart verwijzen wij u naar de website www.zandvoortcircuitrun.nl www.zandvoortcircuitrun.nl En dan eh, dat, het laatste evenement. En dan niet het minste evenement. De Runners World Zandvoortcircuitrun. Die begint om kwart voor elf en duurt tot vier uur. Het meeste afwisselende hardloopparcours van Nederland... vind je bij de Runners World Zandvoort Secquieren. Kwart voor elf die zondag. www.zandvoortscquieren.nl Een gigantisch mooi evenement. Runners World Zandvoort Secquieren. Dankjewel Albert-Jan. En uh, ja, inderdaad, de sportieve <tie> schoenen weer. En lekker, uh, lekker wandelen en uh, hardlopen natuurlijk. Volgend weekend hier in Zandvoort een sportief weekend. The Walk of Life. Hier is de Duitsfeets. In Sanford staat in het teken van de sport, sportief weekend. Met de 30 van Sanford, de omloop van Sanford. En natuurlijk de Run, De runners world Run. Vandaar dat we de single van de Duitsers zojuist voor je draaiden. Dat was The Walk of Life. Gevolgd door de nieuwe single van Wolf. En die heet All Things Under the Sun. Het is tien over half uur, we gaan weer live schakelen met uh, John Lemmers. Hij is vanmiddag voor ons daar uh, aanwezig bij die wedstrijd waar het o zo koud is langs de lijn. En of het al een beetje opgewarmd is op het veld gaan we nu horen van uh, John. John. Hey, ja, nou ze hebben allemaal heerlijke warm en heet tegenaan. En binnen uh, ja, nou, de, de eerste minuut kreeg ze het een vrije trap te nemen, net buiten de 16 meter. Het werd fantastisch genomen, maar ook fantastisch tegenhouden door de keeper. Dus de stand van 1-0 staat er nog goed. En uh, laten we hopen dat Sondvoort wat gretiger, fanatieker is om uh, deze wedstrijd gewoon winnend af te sluiten. Uh, als je naar de stand kijkt, zijn ze het aan elkaar verplicht. Dus uh, we hebben nog een goede 40 minuten om dat ja, ze zijn uh, een aantal minuten dus uh, bezig met de tweede helft op dit moment. Hoe is jouw eerste ja. indruk van de tweede helft? Zijn ze wel beter uh, bezig dan uh, tijdens de ja. eerste helft? Gretige. Gretige en betere pasers tot nu toe. En, uh, en uh, de personen nu zit er tegenstander al tussen. Maar dan, dan is het wat wij hadden in de eerste helft. Van de, ja, de bal raken en dan ging je alle kanten op behalve naar de goede persoon. En nu is dat andersom. Samford is uh, ja, fanatiek. En... Uh, het trekt ook een diepere sporen over het veld. En natuurlijk gebeuren er fouten. Maar uh, ik moet zeggen, luiden die vechten. Die vechten, uh, vecht, uh, ja, nou, dan liggen de twee op de grond. Eén krijgt een gele kaart. Ik geloof dat dat juist de geluid is. En, uh, maar het veld, uh, spel is even onderbroken door een uh, attack tussen twee voetballers. Oké, okay, dankjewel Sean voor uh, dit moment. En een betere kansen dus voor SV Salvoort in de tweede helft van deze wedstrijd.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 is zo'n plaat uit de top 10, ja, die hoef je eigenlijk niet eens af te kondigen. Nou, doe het bij deze toch eventjes. Dat was Avond, de single van Poutewijn de Groot. Ja, wat is juist in de evenementagenda over dat uh, sportieve weekend van uh, volgend weekend, Albert Jan? Klopt, en ik wou nog even terugkomen op uh, de Zandvoorts Run op uh, zondag. We wordt trouwens nou niet alleen gelopen uh, voor uh, uh, uh, medaille, om het zomaar eens te zeggen... Maar ook voor het goede doel wordt aan gedacht en wel aan de gehandicapte sport. En daarover gaan wij zo in de derde uur om kwart over vier bellen met Martijn Kabbers. Hij is manager werving van Fonds Gehandicapte Sport Nederland. Wat dat met elkaar te maken heeft, dat hoort u allemaal om kwart over vier. Maar het veld voor de 12 kilometer wedstrijd tijdens de Runners World Zandvoortse circuitrun volgende week zondag is bekend. Ronald Schreur. Is, de vol ...is volgende week zondag de Nederlandse troef. Hij kan op het afwisselende parcours onder andere concurrentie verwachten... ...van de drievoudige Belgische winnaar Bashir Abdi... ...die ook aan de start verschijnt. De nummer drie van het NK 10 eh, kilometer, Mahakmet Abdi Ali... ...is eveneens een grote kans hebben voor het podium. In Zandvoort gaat het vanwege de incurante afstand niet om de tijd... maar om de winst. Het 12 kilometer lange parcours is met diverse ondergrondse, ondergronden... zoals het circuit, strand en klinkers... erg uitdagend voor de professionele lopers. Abdi liet al meerdere keren zien dat hij succesvol is op dit parcours... en van Nederlandse bodem krijgt hij tegengast van Ronald Schreuer... Uh, hij zal goed uit de voeten kunnen op het circuit en over het strand scheur richten. Zich komend jaar op de baan in plaats van de marathon. Bij de dames komen onder andere Irene van Lieshout en Britt Ummels aan de start. Ze zijn de grootste kanshebbers voor het podium. Van Lieshout werd vorig jaar tweede in Zandvoort. Ze heeft flinke progressie geboekt op de halve marathon. En won in Nijmegen zilver op het Nederlands kampioenschap. Ook Britt Ummels komt naar het circuit Zandvoort. Vorig jaar werd zij een vijfde. De professionele lopers van de 12 kilometer afstand starten zondag om 1 uur vanaf het circuit. En zo zie je maar weer de circuitrun. Ja, die leeft toch wel he, bij de, de echte professionele ja. sporters ook. Leuk, leuk, leuk. Volgende week heel veel bekende namen tijdens de Zandvoort-circuitrun hier in Zandvoort. Just to say, every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, words could make wishes come true. I say, every day like a treasure. Just for waiting Pardon. We gaan weer naar Sean Lemmers, de voetbalwedstrijd VWSV sv Zandvoort. Hoe is het met de heren van SV Zandvoort, Sean? Nou, het staat nog steeds 1-0. En uh, die spel is weinig gewijzigd. Het is nog steeds uh, niet een uh, aantrekkelijke wedstrijd van twee kanten. Niet. Ja, VWW is natuurlijk hartstikke gelukkig dat ze met 1-0 voor staan. En hopen dat nou Er staan meestal met 8-9 man achter de bal. En als ze eruit komen, dan weten ze er goed uit te komen. En uh, ja, het is afwachten wat er uh, gaat gebeuren. Of die gelijkmaker komt. Of dat het op die 1-0 blijft hangen. Oké, okay, nou nee, zegt uh, S -S -S ja. Ja? Is er, dit de SV... Ja, dat staat er terug, maar het is helaas geen schijn van wat je altijd is. Normaal dribbelt het je zo vijf, zes man uit. Maar het wil vandaag niet lukken. En dat geldt ook voor Nijsselberg. Dus uh, ja, De is zit er een beetje. Nou ja, maar, en dan komt er ook geen bal op. Op plek uit. Nee, ik wou zeggen, SV Sanford is, uh, is de koploper op dit moment. Riant uh, op de, de ja. eerste plek. Ja, dan verwacht je toch eigenlijk wat meer van die spelers tegen VEW? Ja, ja maar dat komt er niet uit. Helaas. Jammer. Nou, laten we oh. toch hopen dat het, uh, dat het toch uh, nog een beetje beter gaat voor de heren van SV Sanford. En straks horen we daar meer over. Dankjewel, Sean, voor dit moment. En hier is op verzoek Santana en Maria. Maria. Turned up the sound system to the sound of Carlos Santana And the GMB Get away From the refugee Oh, camp. Maria, Maria She reminds me of a West Side Story Going up in Spanish Harlem Let somebody just see you later, yeah, I East Coast. I Chola, Maria Maria. She reminds me of a West Side story. Growing up in Spanish Harlem. Oh, oh. she lived on the We een gevoelstemperatuur van min 10 hebben hier in Zandvoort. Je wordt toch lekker warm hè, voor deze muziek, ik dacht ik wel. Jorde Santana en Maria Maria, een goede keuze van uh, onze luisteraar. En we werd alle plezier gedraaid in dit programma Zandvoort op zaterdag. Zometeen het derde en laatste uur met onder meer het interview... met de sponsor van de Sequiren en verder de vaste items. Zo, er zijn het dier van de week, het gedicht van de dag en nog veel meer. Graag tot zometeen na het nieuws en weer van 4 uur. but i wish i was there with you oh i wish i was there with you